11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Franse bank BNP Paribas heeft een belang genomen in SNS Reaal. Het is een belang van iets meer dan 4%. De aandelenkoers van de Nederlandse bank en verzekeraar is na de opening van de beurs omhoog geschoten en stond om 10 uur bijna 4% hoger. In Parijs verliest BNP juist meer dan een procent... omdat beleggers zich afvragen waarom in SNS Reaal wordt geïnvesteerd. SNS kampt met forse verliezen op de vastgoedportefeuille. Ook is het bedrijf niet in staat om de staatssteun terug te betalen... die het kreeg in 2008.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 De vraag die voorligt is of de burgemeester terecht heeft gevonden dat de demonstratie niet langer meer een demonstratie is. Omdat er problemen zijn met de gezondheid en een vrees is voor verantwoordelijkheden. En de rechter heeft geoordeeld dat de burgemeester dat terecht vindt. De burgemeester heeft eerder al tijdelijke opvang voor de asielzoekers gevonden in elf andere gemeenten. Het tentenkamp in Amsterdam wordt waarschijnlijk vrijdag ontruimd. Werkenden met een laag inkomen gaan er volgend jaar iets op achteruit. Mensen met een midden of hoge inkomen kunnen op hun loonstrookje een hoger bedrag verwachten. Dat blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP. Wie minder dan 1750 euro bruto verdient, krijgt in januari netto 11 euro minder. Boven de 1750 euro bruto komt er netto maximaal 39 euro bij.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 In de Amsterdamse dierentuin Artis is een girafje doodgegaan dat gisteren te vroeg werd geboren. De giraffe was zo zwak dat die nog niet kon staan. En ook werd het kalf verstoten door de moeder, die had nog geen melkuiers. Verzorgers van Artis waren gisteren de hele dag bij het kalf. Hij werd warm gehouden met lampen en dekens en kreeg speciale voeding, maar dat mocht niet meer baten. Hetgeen wat het ook met zich meebrengt, is dat uh, als het een vroege boorte is geweest, zijn die longetjes ook nog niet helemaal klaar. En wat we eigenlijk door de avond heen zagen, is dat die ademhaling steeds moeilijker werd. En uh, dat heeft hem de laatste, is het dan wel fataal geworden, denk ik. Dat nou, weer nog wolkenvelden en ook zonnige perioden, vooral in de kustgebieden en enkele buien, en het wordt ongeveer 8 graden. Ook morgen soms wat zon. Aan zee blijft kans op een bui. En het wordt 6 of 7 graden.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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Nieuws uit Israël of bezet Palestijns gebied gaat meestal over spanningen en geweld. Maar er is ook positief nieuws uit die regio. Het Nederlandse bedrijf Royal Haskoning ontwikkelt voor het stroomgebied van de rivier de Jordaan... een grensoverschrijdend masterplan. Dat moet daar gaan zorgen voor een eerlijke waterverdeling. Jeroen Kool van Royal Haskoning komt zo vertellen hoe hij dat gaat doen. Kettingzagen, beitels, messen, raspen, gasbranders en zelfs strijkeizers worden ervoor gebruikt. Voor de sprookjesfiguren van ijs die vanaf 8 december te zien zullen zijn in Zwolle. Een verslaggever Robert-Jan Boyers erbij. En ik denk dat het zo koud is dat hij op de Noordpool zit. Robert-Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, toch een opmerkelijk tafereeltje even voordat de expeditie gaat beginnen. Een jonge dame zit haar voeten te wrijven. Barst van de koude voeten volgens mij. Ja, helemaal bevroren. Komt allemaal door het ijs natuurlijk. Ja, en door de sneeuw. En ik hoorde juist dat er kledingadviezen worden gegeven. Ja, dikke kleding en goede schoenen. Dikke schoenen. Heb ik allemaal niet. Dan uh, zou ik hier blijven in, in de horeca gedeelte. Felix, je hoort het. Ja. Uh, wens mij sterkte. Tot ja. zo. Bekijk het maar. Robert-Jan komt zo terug. En hoe belangrijk is regionaal theater? Muziekredacteur Botte Jellema ging verhaal heilen bij het Friese theatergezelschap Theater. En voor de ondertiteling... Surf naar degids.fm PvdA en VVD willen heling via internet harder aanpakken. Een voorstel daarover wordt vandaag besproken... tijdens het debat over de begroting van justitie en veiligheid. Op de websites van uh, Marktplaats en speurders.nl... moet voortaan bij spullen die te koop staan... ook de originele aankoopbon zitten. Dit om aan te tonen dat de spullen niet gestolen zijn. Maar hoe doe je dat dan? En hoe moet je al die bonnetjes gaan controleren? Daarover praat ik met Jasper Thijs, hij is woordvoerder van Marktplaats. Goedemorgen, meneer Thijssen. Goedemorgen. Bewaart u zelf altijd die bonnetjes? Nou. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de afgelopen jaren uh, wel een aantal bonnen heb bewaard, maar lang niet alles. En dat is inderdaad ook uh, uh, de reden dat wij met u de vraag stellen. Uh, uh, nou, mooi uh, dat er aandacht voor, uh, voor internethering uh, is, maar hoe ziet dit er dan uh, in de praktijk uit? Nou, laten we eens proberen een uh, klein beetje licht in de duisternis te werpen. Allereerst, hoe realistisch is dat voorstel van VVD en PvdA? Het moeten tonen van bonnetjes als je iets te koop zet op een internetsite zoals Marktplaats. Nou, u kunt zich voorstellen met 100 miljoen advertenties per jaar, waarvan een, een groot deel van de goederen die verhandeld worden met de post worden verstuurd. Dat het inderdaad in de praktijk uh, heel lastig is om te controleren of de aankoopbon uh, klopt. En ook vervolgens of je daadwerkelijk wordt meegestuurd met het artikel. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het serienummer. Dus het zijn, ja, nogmaals, wij staan uh, heel erg open voor een discussie over wat we kunnen doen om uh, veilige handel te bevorderen. Maar ik ben wel benieuwd naar de praktische implicaties hiervan. En zijn er al mensen die een origineel. De aankoopbon uploaden naar Marktplaats bijvoorbeeld? Nou, wat je, wat je ziet nu is bijvoorbeeld bij, bij auto's dat de, de onderhoudshistorie, uh, daar wordt dan een foto van gemaakt en dat is dan een van de, van de foto's die mensen kunnen laten zien. Dus uh, uh, zeker als het gaat om goederen met grote waarde gebeurt het al vaak. Alleen u kunt zich voorstellen dat, uh, uh, dat het weliswaar misschien aankopen uh, kan bevorderen of uh, vertrouwen uh, helpt, maar dat het uh, geen de praktische maatregel is om het verplicht te stellen om daarmee oplichters tegen te gaan. En dat is natuurlijk het hele probleem. Uh, uh, de meeste mensen die handelen op marktplaatsen. zijn er meer dan 6 miljoen per maand. die zijn te goedertrouw. En uh, deze maatregelen er met name gericht zijn op mensen die bewust gestolen goederen willen verhandelen. Ja, dat zijn mensen die natuurlijk wel uh, uh, geraffineerd te werk gaan over het algemeen. Dus je kunt zich ook direct voorstellen. dat er allerlei. Ja, op het oog simpele manieren zijn om zo'n maatregel te omzeilen. Dus wij zijn heel benieuwd naar. Uh, hoe Partij van de Arbeid en VVD zich dit voor zich zien. U zegt het dus niet te controleren. Het lijkt mij een hele lastige opgave. En ik denk daarnaast ook dat je uh, uh, ook moet denken vanuit het oogpunt van de burger en de consument. En uh, Nederlanders zijn koploper als het gaat om uh, online handel, wereldwijd. En dat doen ze, uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, waarschijnlijk omdat uh, het prettig is om uh, uh, zeker in deze tijden wat goedkoper aan je spullen te kopen. Hè? Tweedehands of derdehands of vierdehands. Maar daarnaast kunt u zich ook voorstellen dat ook het milieu daarbij gebaat is. Dus dat maakt wel dat ik mijn vraagtekens heb bij deze aankomst. Ja, ik heb uh, natuurlijk geprobeerd om van de Steur, van de VVD ja. uh, aan de praat te krijgen. En meneer Markoes, uh, Tweede Kamerlid voor de PvdA... maar die zitten nu allebei te overleggen. Ja. Over die bonnetjes waarschijnlijk. Maar Marcouch, die denkt aan naming en shaming van sites die niet genoeg eisen stellen aan kopers. Bent u er bang voor dat het gaat gebeuren met Marktplaats? Nou, het aardige is dat uh, meneer Markoes zegt overigens vandaag in het Algemeen Dagblad... dat Marktplaats hard werkt aan het bestrijden van heling en oplichting. En dat klopt ook. Dat doen we samen met politie en overheid. En een van de dingen die wij doen is het, platform, uh, of, sorry, het meldpunt internet oplichting... waar je uh, melding kunt maken van oplichting... maar waar je ook meteen kunt zien of er sites zijn of mensen... Of, uh, die voorkomen in de database van de politie. Dus in, in die zin gebeurt dat al. Daarnaast ben ik natuurlijk benieuwd, maar ik kan me voorstellen... bijvoorbeeld de Vakbonden ook. Uh, wie gaat dat dan doen en hoe gaat dat er in de praktijk uitzien? Is de intentie wel goed, vindt u? Uitstekend. Wij zijn, nogmaals, we werken al jaren samen met de politie en de overheid. En uh, het is een, uh, een belangrijk onderwerp. Omdat het uh, uh, heling gaat veel verder dan alleen de handel in gestolen goederen. Maar het begint vaak met woninginbraken. Uh, dus er is dus, uh, persoonlijk leed uh, mee gemoeid. Dus we vinden het ontzettend belangrijk. Alleen we zijn wel heel erg benieuwd naar uh, manieren waarop je dit kunt doen. zonder dat de portemonnee van de consument. en de impact op het milieu uh, uh, in het uh, spel komt. Hoeveel. Uh advertenties verwijdert u van Marktplaats per dag... waarvan u denkt, hé, hey, dit heeft iets te maken met heling. Ja, nou, dat is dus een hele lastige. Hè. Elke dag worden er ruim 300.000 advertenties op Marktplaats uh, geplaatst. En wij kunnen natuurlijk niet aan een advertentie zien of iets gestolen is of niet. Dat kun je ook overigens niet zien op het moment dat er een... Maar uh, soms zijn de teksten wel zo heen. vaag dat je denkt... Hier, hier zit wat achter en dan moet je naar Nigeria, dan wel naar Engeland... Ja. Dan... Dan denk je wel, dat klopt iets niet. Nee, klopt. En dat, dat zijn natuurlijk, dat zijn ook advertenties die heel snel worden getipt door onze gebruikers, omdat daar, uh, het, het, het is of een aanbieding die te mooi is om waar te zijn. Of het zijn zulke uh, scenario's dat je denkt, nou dat, dat klopt, daar zit een luchtje aan. Ik denk dat het met name uh, belangrijk is om uh, te kijken hoe je uh, uh, zeg maar de meer geraffineerde uh, helers en oplichters kunt aanpakken. En ik vraag me dus sterk af of dit nou de manier is. Jasper Thijssen, woordvoerder van Marktplaats. Met dank. Dank u wel. De gids.fm. Je moet je er kennelijk warm voor aankleden, maar dan heb je ook wat. In het centrum van Zwolle dan kun je straks rondlopen in een ijzige wereld. 40 kunstenaars omringd door sneeuw en ijs. En daar druk bezig met de voorbereidingen van het ijsbeeldenfestival. En hier in Hilversum uh, vallen de pannen van het dak. Ik bedoel de mussen, want dat dooit nog altijd. Verslaggever Robert-Jan Boy. Zoals gezegd de plekken... Robert-Jan, over het dooien toch niks dan goed, toch? Nou, dat lijkt me stug eerlijk gezegd. Want volgens mij heerst er op deze plaats een gevoelstemperatuur van min 30. Jeetje, Mina, terwijl ik dit zeg, zie je de rookwolken uit mijn mond komen. Klopt, ja, het is hier binnen, is het min 10. Het wordt hier kunstmatig koud oh. gehouden. En uh, ja, je moet er echt op kleden om hier. Uh een rondje te lopen. Annie Kuizinga heeft alles uh, ontworpen hier van de e-sculpturen. Ze rijkt me op dit moment een paar handschoenen aan. Ja, dat klopt. Ik zei zojuist nog van nou ik heb helemaal geen handschoenen nodig. Want, <laughs> ja, ja nee, maar je voelt het zo wel Een stoere hoor. jongen. Ja, je voelt maar het ik zeker. voelde je inderdaad zeg, als je van buiten komt dan voel je de de kou striemen in je keel. Ja, maar de grap is zeg maar, uh, een vraag die heel veel oh. kunstenaars wordt gesteld is, hebben jullie het dan niet koud als jullie hier binnen aan het werk zijn? Ja. En een heleboel kunstenaars zullen daarop antwoorden, nee, wij hebben het warm. Want ze zijn allemaal heel druk aan het werk. Je ziet allemaal ijs en sneeuwbeelden verschijnen. Het is werkelijk alsof je in een andere wereld stapt. Ja. Want je moet je voorstellen, een grote tent, wit aan de buitenkant, zwart aan de binnenkant. En overal om ons heen grote ijsblokken op elkaar gestapeld. Mensen zijn aan het schrapen, aan het hakken. Daar zie ik een soort iglo staan. Wat beestachtige figuren. Wij verbeelden hier ongeveer uh, 21 scènes, dus 21 sprookjes. Oh, en uh, mensen ja. zullen heel veel herkenbaars kunnen zien. Hallo. Wat bent u aan het doen? Ik ben uh, Rapunzel aan het maken. Dus ik ben proberen zoveel mogelijk haar uh, te verzamelen. Met een, uh, een kettingzaag? Met de kettingzaag, ja. Haar aan het verzamelen, hoor ik dat nog goed. Ja, want het is er nog niet. Dus ik moet het uh, uit stukjes sneeuw bij elkaar uh, zien te versieren. En is dat nou leuk werk eigenlijk in die kou? Het even wennen, maar het is zeker leuk werk, ja. Waarom? Nou, je voelt dat je leeft, hè? Als je, als je pijn leidt. Dus... Ah, dat wordt wel pijn geleden. Absoluut, ja. Maar wat is dan de meerwaarde van het ijs? Nou, met ijs kan je... Uh... Dan kun je elke vorm maken die je kan bedenken. Dus wat dat betreft ben je zelf een beetje, bepaal je zelf een beetje de grens. Wat is het kenmerk van Rapunzel? Dat ze heel erg haarig is. Dat klinkt niet zo aantrekkelijk, maar zo is het uiteindelijk wel. Ik zie dat jij zelf ook een, een baardachtige stor hebt. Ja, ik probeer ook iets te ontwikkelen, maar... Oh, je moet uitkijken dat je hier niet uitglijdt ja, over die blokken ja, ja. ijs. Het is een doolhof van, uh, van iglo's, van mensfiguren, doorzichtig, half af, half in aanbouw. Hoeveel ijs en sneeuw gaat er gewoon hierin om, uh, uh, nou, hier binnen staan ongeveer duizend blokken aan ijs, uh, van groot en klein formaat. En nou. ongeveer 250.000 uh, 250 uh, kilo sneeuw. Hoe hou je het zo koud eigenlijk? Uh, nou, we hebben een aantal hele grote uh, installaties die je daarboven ziet staan en die houden de boel hier koud. Een reuzevriezer is het hier. Het is een reuzevriezer inderdaad. Lekker voor het milieu denk ik dan. Ja, nou alles Buiten is het wordt... uh, ver boven nul en hier min uh, 10. Nee, maar we, alles gaat hier op uh, groene elektriciteit. Er is wel echt van tevoren over nagedacht. Nou ja goed. Ja, dan... Oh, wacht even hier. Ja, ja, Mag ik ook even een stukje proberen? Even. Uh, zou dat, kunnen? dat zou je even aan Beeldhoutse zelf moeten vragen. Beeldhoutse? Ja, Mag ik ook even een stukje proberen? Mag ik een stukje proberen, dan ja. Kijken hoe dat gaat met de ijs. Ergens aan de achterkant, lijkt me goed idee. Hier heb ik een soort bijtel. Ja, ja dat is een beitel. die is heel scherp. ja Heel ja. voorzichtig niet, niet erin, want ik wil hem graag nee. houden. Dus ja, je ja. kunt hem even omdraaien draaien, ja, anders ja. hapt hij erin. En dan met en dan, twee houden houden Dan ga je vast, ja, En dan hakken in een stuk. Duwen. Rustig duwen. Ja. duwen. Gewoon, uh, ja. Oh ja, dat is een heel proces. Oh, maar dat gaat heel makkelijk zeg. Ja, dit is nu. alleen. Dat keiharde dus blok ijs. Ja. Dan ga je. Oh, ja, niet daar, te diep, want oh, dat hebben we nodig. Maar. Je dus er zo doorheen. Ja, zeker. Je hebt ook zoiets weggehakt wat dan verdwenen is. Dus je moet wel een beetje de kop erbij houden. Wat maak je? Wat maak ik? Ik maak de ratten voor de rattenvanger van Hamelen. Het wordt kouder en kouder voor de leek, even hier. Ja, ja, zeker. Ja, wij zijn erop gekleed. Ja. Jij, jij wat minder. Nou ja. <laughs> ja ik kan zien hoe staat te rillen. Zeg, maar als de bezoekers hier dan straks komen kijken... Ja. Wat moeten ze dan ervaren? Uh, nou, Natuurlijk een hele sprookjesachtige ervaring. Uh, we zijn hier nu op het moment natuurlijk met, nog met het werklicht aan. Maar zometeen wordt alles heel mooi uitgelicht. En dan moet je je voorstellen dat al die beelden echt tot leven komen. Echt mooie kleuren en het, al het ijs, dat glinst natuurlijk. Weg dromen bij een sprookje. Precies. En uiteindelijk smelt natuurlijk alles weer. Uiteindelijk, uh, ja. Of het moet een horrorwinter worden. Uh, ja, dat Jawel, is, dat, dat blijft worden. alles stand. Ja. Nou, wie weet kunnen we schaatsen. Veel succes. Ja, dank u wel. Dat is hier nog. Daar. Waar is de uitgang? Ja, je hoort het een, een beetje, Robert-Jan Boy. Je ja. die lippen op elkaar plakken langs de hand. Nou, ik zou zeggen, een beker hete chocolademelk, zo snel mogelijk. Dag, Robert-Jan. De bevroren sprookjeswereld in Zwolle gaat open op 8 december... en blijft tot 27 januari intact. En daarna gaat de kachel aan. Cher beschrijft hoe stadsmensen, haren en haar familie... vroeger uitscholden voor zigeunen, voor zwerven...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 Her mama had to dance for the money they'd throw Grandpa, do whatever he could Preach a little gospel Sell a couple bottles of Dr. Good G.M.C. and Transland Thieves We'd hear it from the people of the town They'd call it G.M.C. and Transland Thieves But every night all the men would come around And lay their money down Op 27 november van het jaar 1971 kwam deze in de hitlijst voor de eerste keer voor. Share met Gypsies Trams and Thieves. Het is weer 41 jaar geleden. Thehits.fm. But if Jesus walked down here today, well he'd be shocked by what he'd find because this is what's become of the once pristine Jordan River. Its waters are just vol van muck en filth. Dat was een fragment uit een BBC-film uit 2007 over de rivier de Jordaan. Deze grensoverschrijdende rivier, heilig voor zowel moslims, joden als christenen, is veranderd in een operiool. Maar dat gaat veranderen. Een prestigieus project moet van de Jordaan weer de machtige rivier maken die die ooit was. Met schoon water en mogelijkheden voor landbouw en toerisme. Het Nederlandse ingenieursbureau Royal Haskoning DHV gaat een herstelplan maken. En bij mij zit de projectleider Jeroen Kool dag meneer Kool. Goedemiddag. Goedemorgen. Een enorme maar prachtige klus zou ik zeggen. Ja, dat is het zonder meer. Want een hele uitdagende klus. Hoe erg vervuild is de Jordaan tegenwoordig? Ja, het is een, een, een rivier die eigenlijk momenteel weinig meer voorstelt. Hè. Hij is echt vies. Dat komt door afvalwater dat daarin geloosd wordt van verschillende kanten. Van alle maar, kanten? Van alle kanten, van de kant van, van Israël met name en Jordanië wat Minder van de Palestijnse kant. Maar er zijn ook zoutwaterbronnen die eh, omhoog liggen. en die door Israël worden afgetapt. om niet het meer van Galilea te verontreinigen En die omgeleid worden naar de Jordaanrivier. Dus het is echt een, een kleine stroom geworden, helaas. Die, die echt frontreinigd is. Dus echt prut? Het, ja, prut. Uh, het, het, het is niet verstandig om er uitgebreid in te gaan zwemmen. of, uh, of, of andere dingen. En dat is natuurlijk jammer. Want maar is het een, rivier... een beekje? Hoe moet ik me het voorstellen? Ja, het is nu echt een beekje. Hè, die, uh, uh, Ergens bij wijze van spreken door de Veluwe zou kunnen stromen. Terwijl het toch uh, oorspronkelijk een rivier was van zekere omvang. Het is een van de belangrijkste rivieren eigenlijk in de regio geweest. En daarbij moet je ongeveer denken aan de, de, de, de Overijsselse Vecht qua, qua omvang. Dus dat is toch wel, wel, wel stevig. Die ook regelmatig overstroomde en waar de mensen ook met uh, plezier naartoe gingen om, uh, om ervan te genieten. En waar komt die klus vandaan? Waarom hebben ze u benaderd? Ja, uh, de klus, uh, onze opdrachtgever, dat, is een, uh, dat heet de Friends of the Earth in Middle East. Dat is een, een partij die uh, uh, kantoren heeft in Tel Aviv, in Bethlehem... en in, in de hoofdstad van Jordanië, uh, Amman. En die heeft het uh, geld daarvoor gekregen vanuit de EU. Met als doel om een aans aansprekelijk plan te maken voor de Jordaanrivier. Uh, en daarmee ook de partijen in de regio weer tot samenwerking te bewegen. En waarom bent u dan gekozen? Nou, Royal Haskoning DAV is een kantoorbureau dat al heel lang projecten doet in Israël. Maar ook in, in de Westbank en, en in Gaza en in Jordanië. Dus u kent ze allemaal? Wij kennen ze allemaal. Ik ben daar zelf ook allemaal geweest en kom daar regelmatig. En, uh, dat is, en we zijn een, een, een onafhankelijke objectief bureau. En Dat, dat, dat, uh, dat is mij lastig. Nou, als je een technisch bro bent zoals, zoals dat van ons... Dan, dan kun je dat wel doen. Want dan kun je problemen analyseren op zijn technische merites... en, en, en op, objectieve uh, uh, voorstellen, uh, voorstellen. Natuurlijk, je, moet altijd maken met, uh, te, je hebt altijd te maken met, uh, met de politieke context... en met de sociale context. Dat doen we ook wel. Maar onze maatregelen zijn echt vanuit de, de inhoud gebaseerd. Maar nou, leiden nog onlangs die strijd tussen Gaza en Israël ongelooflijk op... En... Bent u dan niet bang? Ja, dat gaat mijn project. Ja, afschuwelijk. Ik, ik ken de mensen aan beide zijden. Dat is echt een groot drama. En dat, dat is echt voor alle partijen afschuwelijk. Nee, ik weet, want we werken al lang in dat, in dat gebied... Dat, dat, niet, dat het wel een impact heeft op het project. De mensen van goede wil waar wij mee samenwerken... die worden daar ook chagrijnig van. En, en, en met goede reden. Maar het, het hoog, hooguit vertraagt het, het project. Het is niet zo dat het project wordt uitgesteld. En, en bovendien, we kunnen altijd doorwerken hè, met met Internet en dat soort dingen. Want water is altijd de bron genoemd van onvrede, hè? juist in die regio. Ja, klopt. Maar het is interessant te weten dat daar langzamerhand verandering in komt. Israël is momenteel aan het inzetten op grote ontzoutingsfabrieken langs de kust van de Middellandse Zee. Wordt daardoor ook minder afhankelijk van dat meer van Galilea, hè, waar het allemaal om te doen is. Haalt zoetwater dan uit de Middellandse Zee? Ja, klopt. Ze bouwen fabrieken om uit zoutwater, uit zeewater, zoetwater te maken. Daar hou je nog een extra zoutwaterstroom over. Die gaat weer terug de zee in. Maar, uh, en daarmee, en dat is een, echt een grote hoeveelheid... kunnen alle belangrijke steden langs de kust van schoon water voorzien Dus de worden. Jordaan hebben ze niet meer zo keihard nodig? Wat minder. Ze worden er wat minder van afhankelijk. En het leuke dat is dat daardoor ook het water in dat meer van Galilea... langzamerhand weer gaat stijgen. Het zat, was dramatisch laag. Ja? En nou, dat is op het niveau, dat noemen ze dan de rode lijn. Daar moet het bepaald niet onder komen. Want dan komen er allerlei problemen met, met de visstand, met waterkwaliteit. Dus het was echt laag. Dat verdampt er steeds, steeds het meer. verdampt altijd. In ja. dat gebied verdampt er ja. ongeveer een meter per jaar. En Wat zeker... meer dan erbij kwam. Uh, nou, er werd meer onttrokken. Maar als je de Dode Zee, daar heeft u helemaal gelijk in, daar verdampt heel veel water uit. Eén punt heb ik gelijk. Ja. Nee, nee, nee, op, op, nee zeker. Ja. Uh, dus uh, daar verdampt heel veel water uit. Uh, en dat komt er niet meer bij, omdat de Jordaan-Rivier uh, die, uh, die Dode zee niet meer voedt. Dus dat is inderdaad een groot probleem. En nu moeten die Jordaan, die loop van de Jordaan, uh, dat waterniveau in de Jordaan gaan herstellen. Ja. Hoe, hoe gaat u dat doen? Nou, ik, ik noemde al één, één uh, aanknopingspunt. Israël gaat op een andere met water eh, om. En daarnaast eh, is, er, is er een mogelijkheid... om ook op andere plekken in de omgeving... effectiever met water om te gaan. Eh, Amman, de hoofdstad van Jordanië bijvoorbeeld... heeft natuurlijk veel water nodig. Maar tegelijkertijd wordt wel... 40% of meer van het water... gaat verloren door lekkages of doordat het verdwijnt... omdat het niet, niet voor betaald wordt. Ja. Dat kan veel effectiever. Zo zijn er ook andere voorbeelden met landbouw... Dat, waar je effectiever en slimmer met water om kan gaan. Maar dan moet u tot in eh, Amman... moet u die leidingen gaan nakijken, of niet? Nou, dat hoeft dan niet. Hè? Maar het is wel uitwisseling. Ja. Als je het daar wat minder nodig hebt... kan je hier wat meer gebruiken. Kun je dus wat meer water in, in de rivier laten. En dat is... Op zich goed, maar dan moet je ook nog wel de mensen overtuigen dat dat zin heeft. En daarom willen we ook projecten formuleren die economisch zinvol zijn. Dus waarbij je geld kunt verdienen, bijvoorbeeld doordat het toerisme toeneemt. Noem eens een project dan op toeristisch uh, gebied. Nou, bijvoorbeeld een, een, een ecotourisme. Stel dat je dat gebied voor een deel weer hè, herstelt. Kwaliteit, ook, ook, ook natuurwaarde. Uh, er zijn heel veel toeristen die interesse hebben in de Jordaan-rivier... om die te bezoeken. Als je dat toch ook nog eens, eens combineert met een prachtige plek... waar bij wijze van spreken Jezus gedoopt is... Hè, uh, dan, dan is het ons gevoel dat er heel veel mensen op, op, op, uit de wereld... geïnteresseerd zijn om daar dat te bezoeken. En dat levert veel geld op. Je kunt ook denken aan waterfrontprojecten. Dat, is... dat is een woningbouw of, of toeristische projecten die je dan bouwt met uitzicht over dat mooie zeg maar, nieuwe natuurgebied. Nou, dat zijn allemaal maatregelen waarbij je het uh, gebied kunt uh, ontwikkelen, waar je geld kunt, uh, kunt krijgen. We willen ook kijken of je deel van het water kunt hercirculeren. Het is natuurlijk eigenlijk wel zonde hè, want om, om het direct in de Dode Zee te laten stomen en dan ben je het kwijt. En dat hercirculeren het... lijkt me wel lastig als het daar zo warm. Is. Nou, dat kan je bijvoorbeeld. Nou, daar gaan we nog allemaal aan werken. Maar een van de ideeën is om nou bijvoorbeeld via het grondwater deels te doen. He, je kunt het aan de ene kant een stukje in het grond laten infiltreren... Stroomopwaarts opwaarts weer omhoog halen. En zo zijn er allerlei slimme dingen waar wij als Nederlandse watermensen... Eh, al heel lang over nadenken, die we dan ook graag willen, willen laten zien in dat, eh, dat gebied. En gaan de Palestijnen dan dan ook van profiteren? Want volgens mij hebben ze nog nooit zoveel eh, nou, water een, uit, de, uit de Jordaan gekregen. Nee, dat is, een, dat is een hele terechte vraag die u daar stelt... De, de Palestijnen hebben eigenlijk sinds het begin van zeg maar de jaren 50... geen toegang tot het water van de Jordaan. Uh, ze zullen ook dus nu niet gevraagd worden om water ter beschikking te stellen... Aan de Jordaan. Maar wat, wat wel zal gebeuren, is dat ze dus een onderdeel gaan vormen van die Jordaanvallei in ons masterplan. En dus via eh, de Westbank, dat ook aansluit aan de Jordaanrivier, gebruik kunnen maken van de projecten die wij willen gaan ontwikkelen. En dat geeft natuurlijk een, een direct voordeel en uh, een aandeel in de, in, de, in de inkomsten van die nieuwe En rivier. Wat bedenkt u? U bedenkt het plan uh, of u zorgt ook voor toezicht op de werknemers uit de diverse gebieden? Ja, nee, wij maken de, onze onderdeel opdracht betreft het plan, we noemen dat een masterplan, maar het interessante wel is dat wij dat doen met een team vanuit Royal Haskoning DHV, samen met mensen uit Israël, uit Palestina, de Westbank in dit geval, en uit Jordanië. Dus we hebben een integraal team van ongeveer... Die zitten met elkaar aan tafel? Ja, die zitten met elkaar aan tafel. En we die... zijn twee weken geleden nog met elkaar in Bethlehem geweest. Daar gaan we wel naar een gebied waar we elkaar goed kunnen ontmoeten. Maar dat is het interessante en wat ook niet zoveel mensen weten. Er zijn vrij veel mensen, met name professionals... Die, die echt wel met elkaar kunnen samenwerken. En in dit geval ook in één team. En dan hebben ze het nodig voor politiek? Nee, eigenlijk niet. Omdat politiek is toch ligt daar zo dik op. En, en ja. je weet dat je daarmee toch eh, eh, vaak, vaak knel komt te zitten dat men, men in het algemeen het over de inhoud heeft. En water is typisch zo'n inhoudelijk onderwerp waar je heel veel eh, aspecten met elkaar kunt, kunt, uh, kunt bespreken. Zou dat een piepkleine opmaat kunnen zijn naar vrede in het Midden-Oosten? Ik durf het woord nauwelijks uit te spreken. Nee, nou ja, wij wij pretenderen natuurlijk niet om hiermee uh, dit soort grote dingen te bereiken. Maar het zal zeker een goed hulp zijn in de richting. Want wij willen laten zien dat samenwerken... toch nog altijd een heel stuk beter is... dan, uh, dan uh, bommen en granaten naar elkaar te gooien. En zitten, aan tafel zitten er ook echte leiders tussen... waarvan u denkt, nou, dit, dit kan er nog wel eens ooit... een in de politiek worden? Of zijn het wel oh, van ja. die technocraten? Nee, dat zal best kunnen. Hè. Er zijn uh, natuurlijk in de, in de regio genoeg zeg maar ingenieurs... die het bijvoorbeeld tot uh, minister geschopt hebben. Ja. En, uh, uh, maar we hebben wel te maken met de waterprofessionals. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld verbonden zijn aan water authority, zeg maar, waterschap of ministeries. Wanneer is het klaar? Uh, juni 2014. Dan is het plan klaar en dan mag het wat ons betreft worden geïmplementeerd. Dit is ook klaar. Jeroen Kool, leider van het Jordaan-project... en directeur Business Development bij Royal Haskoning DHV. Dank u wel. Graag gedaan. Zometeen nog in het politieke forum Midweek Den Haag... de belofte van Rutte, gedoe bij de PvdA... en heeft Diederik Samson er de wind wel onder... na het nieuws met Jan van de Putten.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 In de Syrische hoofdstad Damascus zijn bij twee bomaanslagen... zeker 34 mensen omgekomen en meer dan 80 gewond geraakt. Volgens de staatstelevisie waren de bommen verstopt in twee auto's... die op een drukbezocht plein geparkeerd stonden. De Franse bank BNP Paribas heeft een belang genomen in het Nederlandse sns reaal Het is een belang van iets meer dan 4%. In Nederland schoot de beurskoers van SNS na het nieuws omhoog. In Parijs ging de koers van BNP juist omlaag. Verdachten van pedofilie of terrorisme kunnen binnenkort mogelijk worden gedwongen... om beveiligde bestanden op hun computer te openen voor justitie. Nu kan dat nog niet, maar minister Opstelter werkt aan een wet om daar verandering in te brengen. En in Utrecht zijn vanochtend vroeg twee vrouwen zomaar bespoten met sambal. De scherpe saus kwam onder meer in hun gezicht. De vrouwen verklaarden dat twee jongens de sambal zonder enige aanleiding in hun gezicht spoten. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Gids.fm Met Felix Burders. Tot 12 uur nog een Fries Theater met boventiteling. En gedoe bij de PVDA in midweek Den Haag. Train heeft een nieuwe single uit. Met uh, zangeres Ashley Monroe, die assisteert. Ja, is pas uit. Het nummer 8: Bruises. als je bruises hebt. Train, toch wel uh, gezellige, onderhoudende muziek. En, uh, dit was dus de nieuwe single. Het is weer Griekenland dat de gemoeder op het Binnenhof bezighoudt. Er gaat 43 miljard euro naar de Grieken tegen versoepelde voorwaarden. En die versoepelde voorwaarden kosten Nederland 70 miljoen euro per jaar. Extra steun en dus een streep door de verkiezingsbelofte van Rutte. Hij beloofde dat er geen cent meer naar Griekenland zou gaan. En dan is er nog gedoe bij de PvdA. Onhandige Kamerleden en een staatssecretaris... die worden achtervolgd vanwege omstreden declaraties. Ik ga erover praten met Peter Kee. Hij is politiek redacteur van Pauw en Witteman. En met Francisco van Jolen, eindredacteur van de opinie- en debatzaad Joop.nl. Peter, ik hoorde dat je gisteren je best hebt gedaan... om een financieel woordvoerder van de coalitie bij Pauw en Witteman... aan tafel te krijgen over die hulp aan Griekenland. Dat is niet gelukt. Waarom eigenlijk niet? Uh, ja, sterker nog, het begon bij de minister van Financiën zelf. En die, uh, die wilde niet komen. Daarna gingen we naar de woordvoerders. Want dan wil je de woordvoerders hebben van de coalitiepartijen. Dus dan denk je aan de PvdA en de VVD. En uh, daar kregen we na rijp vooral bij de VVD, zijn meteen nee. En, want die had natuurlijk het moeilijkste uitlegbare verhaal, zeg ja. maar, met de uh, Rutte en zo. En de PvdA zei na rijp ook nee. Dat was jammer, want er zit een nieuwe Kamerlid, Henk Nijbroer, 29 jaar. Opvolger van Plasterk op die post. Zo'n jongen. Kijk, er wordt toch tegen ons wel eens gezegd, want dan hebben jullie toch weinig nieuwe gasten aan tafel. Dan denk je van, leuk, weet je wel, nieuwe vent, jong. Kom maar. Maar, dat, uh, maar dat die Nijboer stond wel, wel vanochtend in de Volkskrant. Ja, een met een quote, inderdaad. klopt. Ja. Maar wie beslist dat dan? Wie beslist dan bij de PvdA of zo'n Nijboer wel of niet mag? Nee, dat weet je nooit precies. Tegen mij werd gezegd, <coughs> hij, hij wil niet. Ik dacht iets anders te lezen op zijn gezicht. Um, maar dat kan zo zijn. Het kan ook zo zijn dat ze daar zeggen, nu niet. Weet je. Ik snap dat ook nog wel, een beetje. Ik vind het heel jammer, maar... Je wilt er wil toch geen je enkele kunt... PvdA aankomen? Nee, ja, dat, dat is dan één jongen. Hè, die doet de woordvoering over dat onderwerp. Dus hij is de man en dan, ga je, dan sturen ze niet iemand anders. Maar wie is dat dan de persafdeling die uh, in de knoppen zit? Of is dat Samson zelf? Nee, of? dat zou ook de persafdeling kunnen zijn. Die denken van, eerst warm draaien op een ander plekje. Maar wat ook speelde, was dat de PvdA een andere agenda had. Die wilden... Uh, dat was de dag van Marcouch en Recours. Uh, die hadden samen op de voorpagina van de voorstand gestaan... en nog binnen in de krant ook, met een groot verhaal dat het heel anders moest met het, het, het... tenminste heel anders, ze hadden een paar kanttekeningen... bij het beleid van Teven en Opstelten. Ja. Geen dirty Harry's Nee, precies. Dus er mocht niet meer op een inbreker ingeslagen worden... en de minimumstraffen moesten moest niet uh, gehandhaafd blijven. Een paar van die kleine uh, uh, dingetjes. Maar daar wilden ze heel graag over bij Paul Witteman... ook aan tafel zitten. En normaal gesproken begrijpen ze best als we zeggen... van, nee, we willen een ander onderwerp. Maar nu ben ik wel vijf keer bezig geweest om uit te leggen... nee, we willen het hebben over Griekenland met Henk Nijboer. En zij zeiden, maar jullie willen de koer toch? Nee, we willen echt de koer niet, weet je wel. Dus dat is dan <laughs> ja, een beetje En ja, uiteindelijk zit er een Wouter Koolmees van D66. Ja, dat krijg je dan. En uh, prima hoor, ik bedoel, Koolmees, uh, uitstekende uh, uh, politicus. En die heb je graag aan tafel, omdat hij gewoon goed kan uitleggen... Wat, wat er aan de hand is, financieel specialist... zoals er wel meer mogen, zouden mogen rondlopen... Uh, maar ja, die, die vult dan het gat wat de andere partijen laten vallen. Dit is uh, weer een vervolg uh, van je boekje, het briefje van Bleken, denk ik. Uh, Opnieuw boek. boek. Nou, nee, dit is, uh, dit is nog... Echt nee, nee, ik vind de hoofdstukken die ik heb toch smakelijker dan, uh, dan deze. Maar dit past er wel in, hè? De het gaat de wel dit soort, ja. uh, door dit soort spelletjes, ja. En ja. Je, je doet ook wel, ja, in zo'n proces, op zo'n dag, zeg je ook wel... van, ja, Als jij niet komt, dan nodigen we die wel uit. Dat Dan hebben ze het moeilijk. Ja, nou ja, dat is het, het raar. Kijk, de, de, de, je kan zeggen, soort zo, zo talk zoals je journalistiek programma, dat is het ook wel. Maar het is wel een raar soort journalistiek, omdat je eigenlijk... als dompie dompie dom, kom maar. Eh, als je, omdat je zo afhankelijk bent van je gasten. Hè? Dat is eigenlijk wat je probeert als, als journalist altijd te doen. is eh, Het onderwerp, hè, je, de, eh, of jij een verhaal maakt, hangt niet af van de medewerking van de mensen die betrokken zijn. Dat is eigenlijk eigenlijk waar je altijd om gaat. Je gaat achter een verhaal aan... en dat verhaal probeer je rond te krijgen... onafhankelijk of iemand meewerkt, ja of nee. En dat, bij een talkshow werkt dat niet zo. Want als er iemand niet zit... Dan zit hij er niet. Nee. En dan kan je ook geen kant meer uit. En dat maakt dat. Maar je euh... kan Frits Wester inhuren. Natuurlijk. Ja, we hebben het volgende gevonden: de Alliance Frits Wester. Ja. Dat over de politiek heb je die dan, dus dan, dan Ga je andere journalisten. ga je nu Ja, maar je bent dus. Je, ja, oké. Okay, maar dan heb je dus dan zit je een, een, een andere journalist af te kluiven. Ja, maar goed, wat ik zeg, komen is dat er gister. Die kan dan zijn verhaal doen over uh, deze. Uitgeleider van de, de verbroken verkiezingsbelofte van Rutte. Even naar Mark Rutte. Die zei gisteren het grootste gedeelte van mijn verkiezingsbelofte blijft overeind. Geen extra steunpakket, geen kwijtschelding van Griekenland... maar de belofte, geen cent extra, kan hij dus niet gestand doen. En dan kan ik die, die hele belofte van de verkiezingen niet gestand doen... zei hij dan ook, ruiterlijk. Uh, hoe zit het nou met zijn geloofwaardigheid, heren? Gaat niet goed met zijn geloofwaardigheid. Nee, nou ja. Nee, het zijn drie, uh, drie keer op rij dat hij moet zeggen dat hij uh, het toch anders gaat doen dan uh, bedacht. We hadden natuurlijk die, uh, het nivelleren wat hier niet van plan was. We hebben de hypotheekrente aftrek zien steuvelen, wat voor hem topprioriteit was. We hebben die ziektekostenpremie gezien... die hij zou gaan gebruiken om te nivelleren, maar toch maar niet. En nu de Griekenland, geen cent meer naar Griekenland. Ja, het was een belofte tijdens de campagne die al uh, te denken gaf... dat viel niet hard te houden, dat, dat zei iedereen ook al. En nu moet hij het ook nog herkennen. Heel vervelend. Ja, het, je wordt er weer een cynisch van, want het is, zijn enige geloofwaardigheid... is dus dat hij niet geloofwaardig is. Dat is het enige waar je zeker van bent van Rutte... is dat als hij iets zegt, ja, dat hij zich al daar al waarschijnlijk niet aan gaat houden. Nee, dat is eigenlijk... Ja, dat is rest, uh, leuk, uh, leuk overdreven, maar... Dat is helemaal niet overdreven. Ik ben journalist. En journalisten overdrijven nooit, dat weet je natuurlijk. <lacht> dus uh, de... de uh, nee, maar Rutte, wat wel een beetje het probleem is bij die man... is dat je niet weet waar hij voor staat... Als je nou probeert te achterhalen van wat... Ook... Ik heb er toch over nagedacht. Volgens mij weet ik wel wat hij voor staat. Hij staat voor daadkracht. Rutte is zo'n jongen van... Vroeger had je Ernst Happel. Die zei... Uh, niet Kijkeloer voetbalspeler Weet van Susko niks van hoor. Nee, nee. Maar jij wel, toch? Ja, zeker. Gein geluil, voetbalspielen. Ik kan niet schappen <laughs> schappen. En dat is, uh, dat is Mark Rutte heel erg. Daadkracht. <laughs> ja. Aanpakken, weet je. En De en mouwen dan dan... opstropen. Minister, ministerraad dan... duurt, duurt maar twee uurtjes, drie uurtjes bij hem. Ja, maar vervolgens struikelt hij dan. Zo gauw hij buiten het kasthuis. of zo gauw hij de treffers uit... breekt hij bijna zijn nek over al afspraken. die hij nu weer geschonden heeft. en <lacht> beloftes. Dus dat gaat niet. Nee, het is meer. Kijk, je zou kunnen zeggen. we hadden het nu een tijd. Het, was, het ging Nederland. Hè, wat hadden het over het BV Nederland. die geleid moest worden. Nou. Rutte is geen CEO. maar wel een manager. Het is een soort assistent-bedrijfsleider. Nou, ja. Maar ik, ik kan er ook niet achterhalen als een stukbedrijfsleider. Ik heeft zelfs geen raar dingetje. Ik bedoel, Balkenende, die zat graag in raceauto's. Uh, er is altijd wel iemand die iets heeft. Uh, ik vind hem een beetje de Nederlandse ja, volgens, van Rompuy. Hij alles van Thomas Mann. Van Romp volgens mij heeft hij maar één boek van gelezen. Nee, nee, nee. Hij krijgt telkens als ik muziek krijg hij ja. een nieuw boek aan. Heer, er is gedoe bij de PvdA. Onhandige Kamerleden, Kuzu, als meest recente voorbeeld. En de staatssecretaris die in zijn vorige functie dubieuze declaraties hebben gedaan... Laat ik met die laatste beginnen. Daas, staatssecretaris economische zaken, was tot 5 november gedeputeerde in Gelderland. Zijn woonplaats was officieel Nijmegen, maar hij bleef in Zwolle wonen en gebruikte veelvuldig de dienstauto voor woon-werkverkeer. Een hoop gedoe daarover. Ik vind het een levensgevaarlijke kwestie. <laughs> En Ja, echt waar. Omdat de kwestie niet zoveel voorstelt, zou je zeggen. Ja. En dat doet me denken aan, de, aan Peper in Rotterdam. Een goede burgemeester. Die uiteindelijk gesneuveld is op een paar dingen. Die had, begon hier ook mee. Dat hij ergens anders woonde. Hij woonde niet in Rotterdam. Daar was wat gedoe over. Hij woonde bij zijn vriendin Nelly Kroes toen nog. Um, en toen uh, uh, wa was er iets met bonnetjes. En dat wuifde hij ook weg. Daar was er eigenlijk niks aan de hand. En dat werd de bonnetjesaffaire. die uiteindelijk op gestruikeld. Dan heeft het hele gemeentebestuur in Rotterdam gesloopt. Zo'n beetje een affaire. Dus je moet daar niet licht overdenken. En wat ik zie bij die Verdaas is dat hij zich weer een beetje ja, verschuilt. Dat hij zegt van ja, dat hij het er eigenlijk niet over wil hebben. Uh, dat het onduidelijk is. En dan blijft zo'n zaak slepen. En dan kan hij gewoon in een keer recht in je gezicht ontploffen. Ik denk dat het er mee valt. Ik sprak hem heel even gisteren in de wandelgangen. En hij was tamelijk kalm. Er is ook niks gebeurd. Weet je, normaal gesproken als zo'n verhaal in de, in de krant staat, dan is er op maandag, dinsdag, is er gewoon een gedoe. Kamer bij Mariko vragen, Peters is er ook niks aan de hand. Wordt, wordt iemand ter verantwoording geroepen? Tuurlijk wel. Het is heel rustig er komt bij dat die algemeen directeur in, uh, in Gelderland zei... dat er eigenlijk een soort afspraak was met uh, Verdaas. Weet je. Want die legitimeerde het al. En die werd zelfs boos dat hij hierop werd uh, aangesproken. Nou, Dat is allemaal verkeerd, yes. want je moet dus niet gedekt worden door een ambtenaar... want dat is al helemaal verkeerd. Tegen nee, het, is, kijk... het is natuurlijk geen lekkere kwestie, maar de, dat er niemand bovenop springt... dat moet je wel iets te denken. De Telegraaf geven. heeft net campagne gevoerd even tegen Rutte. Dat gaan ze compenseren door grote aanval te gaan weer openen op de, op de PvdA. En zij willen altijd iemand hebben die ze kunnen afschieten. En dan word ik verdaasd. Nou, dat zou zomaar kunnen of zijn. Of Marten Verijn, is... want die had bij PGGM als topbestuurder een salaris van meer dan... 400.000 euro en de PvdA zelf wil veel verdieners, Wil die regentencontuur binnen die partij wil die gaan weren. Ja, dat is geweest. Een standbeeld voor van Rijn, zou ik zeggen. Geweldig. Die man die heeft een salaris van 4 ton en die besluit voor minder dan de helft bij als staatssecretaris het moeilijkste pakket te gaan doen. Want hij moet die AWBZ gaan uitkleden. Dat vind ik nou echt een held. Ik wil uh, geweldig dat hij het doet. Ik hoop dat hij het goed doet, maar... Ja, om die, die regel die geldt niet helemaal, omdat dat pensioenfonds... dat is geen overheidsinstelling, hè. dat is een, een non-profit organisatie. Het zit ook in een wereld waar... we vinden het, het wel anders dan een zorginstelling of een school... waar het raar is als je zo veel geld, geld verdient. Dit is een soort bank. Ja, de, de, een een hele grote bank, ja. De, ja, daar, daar, daar verdienen ze allemaal dat salaris. Dus in die zin uh, klopt dat niet. Maar het is wel het, hij zit daar om, vanwege een partijpolitieke benoeming. Zijn partijlidmaatschap stelt mee. Dus ik vind dat er toch nog wel een beetje... En dan nog nou, een onhandig PvdA-kamerlid, een uh, Kuzu. Uh, figureerde in een commercial voor een Turks zorgbemiddelingsbureau. Is daar veel over te doen geweest? Nou, het valt wel mee de commotie. Maar het is wel... Um, uh, ja, weet je, de, de, de PvdA had natuurlijk nooit gerekend... dat ze meer dan 30 zetels zouden halen. En nu zitten ze tot en met, uh, met 50, moet het bijna opgebruikt worden. Want er zijn ook nog een paar mensen het kabinet ingegaan. Dus uh, ze zitten nu al aan de 1,40... En ja. deze ribonus zette de minister Timmermans klem... op het moment dat er een motie aan de orde kwam... om uh, toch maar de, de, de Palestijnen te steunen... als het kwam over een waarnemersfunctie binnen de VN. Ja. Ook dat soort zaken gebeuren binnen de PvdA. Heeft Diederik Samson de zaak wel goed in de hand? Nou, het zijn gewoon veel mensen. En het zijn beginnersfouten. Dus mensen komen van andere posities... zitten opeens in de Kamer. Eén uitspraak wordt meteen opgepikt. Schijnwerpen erop. En uh, daar heb je last van. Dat telt zwaar. Peter Kee. Politiek redacteur van Paar Witteman en Francisco van Jolen. Eindredacteur van de opinie- en debatsite joop.nl. Here is Prince. soldiers...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 Told you. The old school joint uh, for the true funk soldiers. Musicology. <laughs> Wait a minute, man. Uh, wish I had a dollar for every time you say, But "Don't you miss the feeling music gave you back in the day?" Let's groove September. Musicology van Prince. De schreeuw om cultuur in het hele land... werd twee jaar geleden door liefhebbers gedemonstreerd... tegen de plannen om te bezuinigen op de subsidies voor kunst en cultuur. Nou, dat hield weinig, want de plannen gingen door. Inmiddels is die schreeuw verstomd... Maar de bezuinigingen beginnen nu wel zichtbaar te worden. Botte maar jij deed onderzoek in de provincie. Ja, Waar? ik ben eventjes naar mijn uh, geboortegrond Friesland gegaan... om te kijken wat er van die bezuinigingen voelbaar is buiten de Randstad. En in Friesland is eigenlijk één groot theatergezelschap. Dat is Triater. En ik heb ze in een klein dorp een stuk van Tsjechov zien spelen. Het is het oudste gezelschap van Nederland. Ze zijn sterk geworteld in de provincie en spelen alles in het Fries. En hoewel ze daardoor een beperkte doelgroep hebben... kan je ze niet klein noemen, en dat zegt zakelijk leider Siard Smit. Als je naar het publiekse aantallen kijkt, uh, niet. Ik bedoel, we halen elk jaar met gemak 50.000 uh, bezoekers. En daarmee doen we het bepaald niet onder voor de andere toneelcentralen... die landelijk spelen. Dus er blijkt wel een hele grote behoefte te zijn. En vorig jaar had toneelgroep Amsterdam 80.000 bezoekers. Dat scheelt dus maar 17.000 met triater. Dat ja. is niet, niet slecht als je vrijwel alleen maar in Friesland speelt. En voor hun inkomsten zijn ze voor een groot deel wel afhankelijk van landelijke subsidie. En het leek er twee jaar geleden op dat ze die volledig zouden kwijtraken. Maar dat is afgewend. Ze dus moeten nu wel 400.000 euro bezuinigen op een begroting van anderhalf miljoen euro. Um, maar... Een ze hebben het gered. Het ja. theater is een van de negen theatergezelschappen... die in de zogenaamde basisinfrastructuur zitten. Dus dat is er een soort ecologische hoofdstructuur? Uh, ja, daar zou je het misschien wel mee kunnen vergelijken. En dan op, uh, op uh, wat betreft de podiumkunsten. Ja, dat is een bijzondere positie uh, voor zo'n regionaal gezelschap. Want de meeste zijn uh, gezelschappen zoals de Toneelgroep Amsterdam bijvoorbeeld. En uh, Sjard Smit, die zegt dat die bijzondere positie te danken is... aan dat ze in het Fries spelen. Want Fries is de tweede rijkstaal. Maar het theater doet ook iets wat andere gezelschappen niet doen. De andere acht die spelen vooral in de, in de theaters, verspreid over het hele land. En dan per uh, gezelschap wisselt het hoe stevig zij verankerd zijn... en wat ze allemaal in hun eigen stad doen. He, ze worden ook vaak wel stadsgezelschappen genoemd. En ja, Wij zijn wel echt een regiogezelschap, omdat wij, uh, wij spelen eigenlijk overal. Dus wij spelen... Uh, ook in de, in de dorpshuizen, wij komen echt naast het publiek toe. En dat levert ook wel situaties op dat je bijvoorbeeld in een dorp als Ter Kappelen speelt... waar totaal 300 mensen uh, wonen en waar er van uh, 150 bij ons in de zaal zitten. Dat, dat is bijzonder. Ja, dat is de, een, een professioneel gezelschap dat in dorpshuizen speelt, dat is uniek in Nederland. Ja. Dat betekent ook dat er een ander publiek naar die voorstellingen komt. Het theaterpubliek in Nederland is doorgaans hbo opgeleid of hoger. En het publiek van theater is veel diverser. Je hebt het ook teruggezien toen er even sprake van was... Van dat onze subsidie niet door zou gaan. Uh, nou ja, toen konden we wel een heel breed draagvlak laten zien... Uh, wat ook een belangrijk aandeel heeft gehad in dat het uiteindelijk dat hersteld is... dat we wel uh, uh, tot de negen basis infrastructuurgezelschap behoren. Waar zat dat in, dat brede draagvlak? Waar zag je dat in terug? Uh, omdat er veel verontwaardiging uh, kwam. En er zijn ook uh, heel veel brieven zijn er gestuurd naar de, naar de commissie cultuur. Uh, en dat waren allemaal persoonlijke brieven. Dus allemaal verschillende brieven. En uh, dat waren ergens iets tussen de, de 500 en 1000 verschillende brieven. Dat is, dat is vrij veel, hoor. Als zoveel mensen de moeite nemen om uh, een brief te schrijven... en die naar, uh, naar Den Haag te sturen. Je hebt theater opgezocht en je hebt een, een voorstelling gezien? Ja, in Ijsbrechtum. Dat is een klein dorpje, dat ligt vlak na Sneek. En een uh, Dorpshuis daar werd uh, uh, voor de theater het stuk Oom Wanja van Tsjechhoff op in het Fries. En ik heb daar eventjes gepolst wat het voor de bezoekers betekent... dat er een Tsjechhoff in het Fries in het eigen dorp wordt opgevoerd. Ja, zoet de professor en de vrouw hier weer eens een te volgen. Ik, ik sleep op de onmogelijkste oor. Ik eet mazen bij de lunch heel wie, zijn delicatessen. Ik drink bier. Het <lacht> is net wat te al alweer. Prachtig. Ze speelden geweldig. En wat betekent dat voor u dat ze in een dorpshuis in Huisbrecht hoeft te spelen? Nou, dat is heel leuk dat je dichtbij, anders ging je er misschien niet heen. Mm -hmm. En nu ga je wel. Dat is heel belangrijk. Dat is uh, mooi voor het dorp, dat is mooi voor de Friese taal, dat is mooi voor uh, de Friese cultuur. Dat is goed voor de mensen die hier wonen en uh, ja, dat moet zo lang mogelijk in stand blijven. Zou u naar steden als Leeuwarden of Sneek of misschien een andere stad Jawel, jawel. Ja. Maar als het altijd hier komt, dan ga ik hier naartoe. Ik woon vlakbij. Wat betekent het dat ze uh, dit soort stukken, dat ze Chechoff in het Fries spelen? Ja, mooi, herkenbaar. Komt heel dichtbij. Ik ben Fries, dus komt heel dichtbij. Ja. Nou ja, het is toch een professioneel theatergezelschap... wat ervoor zorgt dat de Friese taal toch nog enigszins levend uh, blijft... In, in deze goede provincie. Dat maakt het leven wat rijker? Godzame, wat een mooi zo ik ben, had ik ze samen net gezien. Wat een. <laughs> Fantastisch gewoon. Waardevol. Zij komen met dingen die je anders dus niet ziet. De cultuur wordt op het platteland gebracht. Daar genieten wij het af van. Het hoort Het bij Friesland. Ja, deze bezoekers vinden het dus belangrijk dat theater in het Fries speelt. Want dat lijkt me logisch. Ze ja. Ik heb eigen progies. Nou ja, ja, het is natuurlijk ook uitgesloten dat je daar te plekken iemand treft die, die dat niet zou vinden. Maar die mensen zijn er wel die daar anders over denken. En die zijn er ook steeds meer. Want het Fries wordt allemaal minder gesproken. En dat is op termijn dus best een bedreiging voor theater. En theater speelt dus tegenwoordig al regelmatig met Nederlandse boventitels. Als je speelt in de Friese taal, dan moet je die ook bereikbaar maken voor een brede groep. Dus we wij zeggen, onze voorstellingen die zijn goed en we willen graag dat mensen die zien. Dus ook voor mensen die het Fries minder goed machtig zijn of niet machtig zijn... willen we dat wel doen. En andersom denk ik ook van, wil je een taal blijven ontwikkelen? Wil je zorgen dat mensen daar kennis van nemen? Ja, dan moet je dat ook mogelijk maken. Dus vanuit die gedachte denk ik van, eigenlijk maak je de groep alleen maar groter... die, die met het Fries in aanraking ja. kan komen. Siad Smit, dat is de zakelijk leider van het Friese Theatergezelschap Theater. Hij staat dus voor een complex probleem. Ze spelen in het Fries en daar hebben ze hun subsidie aan te danken. Ja. En die als aan het verdwijnen of meer. Nou, ja een beetje aan het verdwijnen. Een theater noemt zichzelf inmiddels dus ook al... een meertalig gezelschap in plaats van friestalig wat ze voorheen altijd deden. En Siyad sluit ook niet uit dat op termijn... triater reguliere voorstellingen in het Nederlands gaat spelen... zoals ze nu al doen met het jeugdtheater. Ze zijn dus voorlopig verzekerd van subsidie. Zijn ze nu langzaam aan een rustig gevaarwater terecht gekomen? Min of meer. Omdat er wat minder geld binnenkomt... moet triater een soort van reorganisatie doorvoeren. En dat heeft er nu al toe geleid dat twee van hun topspelers... Jan Arends en Marijke Geertsma... volgende maand na 38 jaar... Afscheid nemen als spelers in vaste dienst van uh, Triater. Die gaan in 2013, dus volgend jaar, wel samen een nieuwe eigen voorstelling spelen. Dus ja, een nieuwe schreeuw om cultuur in Friesland... dat lijkt op voorhand nog niet per se nodig. Wat vond je wel de voorstelling die je gezien hebt, Botte? Ik vond hem heel mooi. Het is een mooie Tsjechov En ja, Fries is ook mijn eerste taal. Dus dat is dan toch wel bijzonder om hem op die manier tot je te nemen. En dan zit je in zo'n dorpstheater. Is dat niet raar? Voor mij wel een klein beetje, omdat ik veel in grote theaters in de Randstad zit. Maar uh, stiekem ook wel weer vertrouwd, want ik ken het natuurlijk heel goed. En het is heel leuk om, uh, om die Tsjechov met die prachtige teksten... Die, uh, het zijn natuurlijk prachtige one-liners die erin zitten... om die dan onder zo'n ja wat zo'n kleine toneeltje onder zo'n systeemplafonnetje uh, tot je te nemen. Dat is echt heel leuk. U kunt de voorstellingen van Triater dus, uh, zoals we hoorden zien, in Friese dorpen en steden. En ze spelen een selectie uit hun repertoire eind maart in Bellevue in Amsterdam. Met boventitels. In het Nederlands, ja. <laughs> Botte Jellema, hartelijk dank. Vanavond op televisie het programma Hit The Road. De Nederlandse band Direct gaat in Dublin proberen een folkversie te maken van de hit The Young Ones van Cliff vroeger ooit. Veel muziek, veel ieren, dus veel pup in, het laatste, in de laatste aflevering van Hit The Road voor dit seizoen. Om kwart voor negen op Nederland 3. De documentaire Welcome to the World gaat over drie zwangerschappen in drie werelddelen. In Cambodja wordt de zwangere Neang verzorgd door haar 12-jarig zoontje. Dat verhaal wordt verweven met de verhalen van Hawa uit Sierra Leone en Star uit San Francisco. En alle drie moeten ze vechten om het hoofd boven water te houden. Een film in het kader van Hoezo Armoede. Om 11 uur op Nederland 2. Jurgen van den Berg zit nog druk te sms'en, dus nee, nee, moet er nog een gast komen of niet? telefoon zachter zitten. Nou, heel verstandig. Uh, we bellen even met blogger Bert Brussen. Die uh, begint met iets nieuws op internet. De post, de post online en uh, de stelling straks in stand.nl. Het is goed dat er alsnog een elektronisch patiëntendossier komt. Wie gaat dat zeggen? Edwin Velsel van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Dat zo meteen dus. Surf naar degids.fm. Lunch met Jurgen van den Berg. Het Avro Radiotheater. Nederlandse theaterstukken net van de planken. Nu al op de radio.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 Tankstation Proof. Dit is Radio 1.